12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Rotterdamse wethouder Schreijer opgestapt. Bommeldingen tijdens staatsbezoek Elisabeth aan Ierland. En Ajax wil Theo Jansen van Twente overnemen. In het oosten bewolkt, wat lichte regen. In het westen is ook ruimte voor de zon. En het wordt 14 graden op de wadden tot 17 in het zuiden. En er staat een matige westenwind. Morgen gemiddeld een graad of 19. En vanaf vrijdag wordt het warmer en komt er meer ruimte voor de zon. De Rotterdamse wethouder Dominique Schreier is opgestapt. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het stadhuis. In mijn omgeving in het veld waarin ik moet presteren de komende jaren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 Ja, het duurde even voordat hij het besefte... Maar op een gegeven moment heeft hij zijn knopen geteld. Gezien dat de fractie hem niet steunde. Dat het college geen vertrouwen meer in hem heeft. En dan kun je als politiek leider en wethouder niet anders dan opstappen. Dat deed hij vanochtend. Dat deed hij waardig. Hij leek zelfs wel een klein beetje opgelucht. Maar je moet ook bedenken: hij zat behoorlijk in de ellende. Zo'n week of twee geleden moest hij ruiterlijk zijn excuses aanbieden. In de gemeenteraad aan alle partijen, aan het college. Toen was er al een hele hoop gedonder. Nu ging hij dus die bespreking in voor nieuwe bezuinigingen. En kon hij dus niet met zijn eigen partij. Ja, het politieke uh, leven is ten einde voor Dominique Schreier, iemand die 17 jaar in het bestuur heeft gezeten hier in Rotterdam... eerst in de deelgemeente en later hier uh, op het stadhuis. Iemand die bekend stond als een toch uh, uh, wat rechterflank uh, P van de Aar... die ook de Rotterdamwet op de kaart heeft gezet. En hij heeft vanochtend dus zijn ontslag aangeboden aan burgemeester Abu Taleb. Hoe moet het nou verder met die bezuinigingen? Want de problemen zijn natuurlijk niet opgelost. Nee, die zijn zeker niet opgelost. Want per dag komen er tekorten bij. Die lopen op. Nou ja, de officiële cijfers zijn nu 100, 150 miljoen. Maar uh, er zijn ook geruchten dat de, het bedrag nog veel hoger ligt. En dat is dan de extra bezuiniging die de gemeente Rotterdam moet doen. Bovenop 250 miljoen die ze al in het coalitieakkoord hadden opgenomen. Dat is een enorme opgave. En uh, ja, daar uh, zal nog heel wat overleg over moeten plaatsvinden. Voordat dat allemaal uh, opgelost is en gladgestreken is. Er is nog geen opvolger voor hem bekend? Nee, er is geen opvolger. Er wordt wel een opvolger gezocht. Uh, het is niet zo dat de andere wethouders zijn portefeuille overnemen. Want die portefeuille is te belangrijk, sociale zaken, in het hele palet. Uh, dat, uh, dat die zomaar uh, geschrapt kan worden. Dus er wordt een opvolger gezocht en de sollicitatieprocedure is gestart. Hendrik willem over het vertrek van de Rotterdamse wethouder Dominique Schreijer. Het kabinet geeft toestemming voor grootschalige opslag van gas... onder het Bergermeer in Noord-Holland. Het gaat om opslag in een aardgasveld ten westen van Alkmaar. En die opslag wordt aangelegd door het bedrijf Taka Energy. Minister Verhagen had eerder al aangekondigd... dat hij toestemming wilde geven voor opslag onder dat Bergermeer. Maar na kritische geluiden over de risico's liet hij extra onderzoek doen. En eh, nou, het kan kennelijk allemaal, het kabinet wil het gasveld gebruiken... om aan de Nederlandse behoefte aan gas te kunnen voldoen... en ook om het aan andere landen te kunnen verkopen. Dan het staatsbezoek aan Ierland van koningin Elisabeth. Zij is begonnen aan dat staatsbezoek... en van tevoren waren er al scherpe veiligheidsmaatregelen genomen... maar toch vanochtend twee bommeldingen. En inderdaad, één bom is onschadelijk gemaakt... en die andere, dat was loos alarm. Arjen van der Horst, dat was nogal grote paniek... kennelijk zo vlak voor het begin van het bezoek. Nou, grote paniek niet, want uh, hier hadden ze toch wel rekening mee gehouden... dat zoiets zou gebeuren. Maar zorgen uh, maken ze zich natuurlijk wel. Uh, dissidenten, republiek groepen uit Noord-Ierland... hadden uh, de afgelopen weken al gedreigd een aanslag te plegen op de koningin. Ja, die groepen zijn de laatste tijd ook steeds actiever geworden... en blijken ook nog uh, steeds levensgevaarlijk te zijn. Zo kwam er een paar weken geleden nog een agent in Noord-Ierland om het leven... toen een para paramilitaire groep uh, zijn auto opblies. Nou, zoiets hopen ze natuurlijk uh, vandaag... te. Voorkomen. Die dreiging is er dus wel degelijk. Nou ja, de koningin is dan toch gekomen. Hoe ziet het programma eruit? Ja, het begint met een officiële ontvangst door de eerste president, Mary McAleese. Dat begint over een uur. Daarna bezoekt ze de Universiteit van Dublin. Maar de meeste aandacht zal vandaag natuurlijk uitgaan... naar de kranslegging bij de Gardens of Remembrance. Dat zijn de herdenkingstuinen in de Ierse hoofdstad. Want daar worden de mannen en vrouwen herdacht... die het leven lieten in een onafhankelijk onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britten. Ja, een symbolisch moment dat daar de koningin een krans gaat leggen. Een moment van, verzo van verzoening, zo wordt het wel gezien. Ja. Toch uh, kan ik me voorstellen dat de politie nu zegt... Van, nou, dan gaan we die veiligheidsmaatregelen gaan we nog eens even wat strenger maken. Kan dat? Ik geloof niet dat het eigenlijk nog strenger kan, want alleen al in Dublin staan uh, vandaag 4000 agenten paraat in een operatie die 30 miljoen euro kost. Alle politieverloven in heel Ierland zijn ingetrokken, grote delen van Dublin zijn afgezet. En er zijn zelfs ook gewapende uh, Britse agenten aanwezig om de veiligheid van de Queen te uh, waarborgen. Dus ja, het niveau van de veiligheidsmaatregelen is ongekend hoog. Arjen van der Horst, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Er is een eind gekomen aan een aandelenstrijd rond de kerncentrale in Borselen. Dat wordt gemeld in Duitse media. Het Duitse energieconcern RWE zou 30% van de aandelen van de centrale krijgen en ook mogen deelnemen aan de bouw van een nieuwe. RWE kreeg 50% van de aandelen van die kerncentrale in Borselen in handen door de overname van Essent in 2009. Maar in januari van dit jaar bepaalde de Hoge Raad dat dat niet mocht. De kerncentrale in Borselen moest in publieke handen blijven... zoals de statuten van het bedrijf voorschrijven. Het aantal claims dat bij het Waarborgfonds motorverkeer is ingediend... is in 2010 gestegen met 7,5 procent. Dat fonds vergoedt schades in het verkeer... die niet kunnen worden verhaald op een verzekeraar. De stijging van het aantal claims wordt grotendeels veroorzaakt... door een toename van het aantal schades aan objecten als vangrails en lichtmasten. Maar het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt... vertelt de directeur van het Waarborgfonds. We hebben niet de indruk dat mensen onvoorzichtiger rijden... en meer tegen vangrails en, en, en dat soort dingen aanrijden. Daar zit het, daar zit het niet in. En het probleem is ook dat we dit soort schades eigenlijk alleen krijgen... als de, de dader uh, er vandoor gegaan is zonder een briefje achter te laten. Dus we kunnen de dader ook niet vragen waar het aan ligt. Onbekende daders zijn nog steeds verantwoordelijk voor de meeste claims. Kleine deel betreft aanrijdingen waarbij onverzekerde voertuigen betrokken zijn. Konijnen en knaagdieren hebben een kleinere kans om uit een dierenasiel te worden gered dan honden en katten. Dat constateert de dierenbescherming in het jaarverslag over 2010. Van de honden en katten vond 85% een nieuw baasje, maar bij konijnen, hamsters, ratten, cavia's was het 70%. En hoe dat komt, dat weet de dierenbescherming niet. Mogelijk is de verklaring dat die dieren ook in dierenwinkels en tuincentra te koop zijn, zegt de dierenbescherming. Je gaat bijvoorbeeld voor een begonia naar het tuincentrum en dan zie je een lief konijntje en die denk je, nou die nemen we die ook mee. Dus uh, dat is het impulsaankoop. Uh, en mensen weten dus ook vaak niet dat, uh, dat konijnen in asielen zitten. Het portret van prinses Maxima op Nederland 1 is gisteravond goed bekeken. Volgens de NOS keken er ruim 2,6 miljoen mensen. En daarmee is de uitzending het best bekeken koninklijk portret van de afgelopen jaren. Het laatste record was het portret van koningin Beatrix, 2008. Die uitzending trok toen ruim 2,2 miljoen kijkers. Maxima is vandaag 40 geworden. Op Paleis Noordeinde reikt ze nu de Appeltjes van Oranje uit. De jaarlijkse prijzen voor succesvolle projecten op sociaal gebied. En de rest van de dag viert Maxima haar verjaardag in Huiselijke Kring. Sport. Theo Janssen heeft misschien ook wel wat te vieren. Die is mogelijk dicht bij een overgang naar Ajax. De club is bereid de gelimiteerde transfersom van 3 miljoen euro... van Theo Janssen, 29-jarige middenvelder, over te maken... naar zijn huidige club FC Twente. Janssen liet gisteren tijdens alle huldigingen nog maar eens weten... toe te zijn aan iets nieuws na drie seizoenen FC Twente. Ik ben kampioen geworden bij Twente. Ik heb de Beker gewonnen, Johan Kruijskaal gewonnen. Ik heb alles gewonnen. Uh, het is eigenlijk klaar, wil je zeggen? Nou, ik bedoel, ik sta er absoluut voor open nu om weg te gaan. Dan mag ik even interroperen. Toch niet voor een Turkse subtopclub. Volgens mij ben je wel iemand. Je bent 29 of 30? 29, jaar. Dan wil je twee jaar top. Dat betekent echt, een grote club moet zich wel melden, anders hoeft het niet. Nee, absoluut. Ik ga niet naar Griekenland, ik ga niet naar Turkije. Dat is iets wat mij niet trekt. Maar ja, voor de rest, er zijn nog veel dingen over. Ik sta overal voor open, dus uh, ja, na drie jaar Twente vind ik het wel uh, leuk geweest. Theo Jansen aan het uh, telefoonvoetbalverslaggever Bas Tiggelen, Bas, is het uh, verbazingwekkend dat Ajax Theo Jansen wel wil hebben? Nee, dat verbaast me niet, want Jansen is uh, toch alom wel aangewezen... als de beste, in ieder geval één van de beste spelers... van de eredivisie van het afgelopen seizoen. Heeft zich tot in het Nederlands elftal gespeeld. Heeft een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt op relatief late leeftijd. En is gewoon een... Uh, nou ja, heel waardevolle middenvelden. Dus dat verbaast me zich niet. Relatief late leeftijd. Want de zomer wordt hij 30. Dat is toch een beetje oud voor zo'n overgang, of niet? Ja, maar er zijn ook spelers die... kijk bijvoorbeeld naar Filip Cocu die tot hun 6-37ste gewoon vrolijk een partijtje meeblazen. Dus uh, het is wat op leeftijd. Maar ja, het is nog niet te oud. Nee, oké. Okay. Nou had Jansen eerder aangegeven... dat hij naar een Europese topclub wilde. Misschien is hij daar niet goed genoeg voor. zitten topclubs niet op Jansen te wachten. Hoe ligt dat eigenlijk? Hij nou, heeft in de afgelopen winter, toen er al voor het eerst eigenlijk... wel werd gezegd door hem ook dat hij wel bij Twente zou gaan vertrekken een keer. Um, toen zei hij daar eigenlijk bij. En de eredivisie, daar heb ik misschien eigenlijk ook niet zo heel veel zin meer in. Toen dacht iedereen, nou ja, dan zal het wel iets in het buitenland worden. Kijk, je, je kan je bedenken. Je kan zeggen, goh, uit het buitenland komt niet wat ik had gehoopt. Dus als Ajax komt, dan vind ik dat zeer interessant. Je hoort wel steeds meer berichten dat Jansen wel geïnteresseerd zou zijn... in een overgang naar Amsterdam. Um, dus blijkbaar is het verhaal van het buitenland een beetje naar de achtergrond gekomen. Maar nogmaals, daarvoor geldt, je kan met je zaak waarnemen onder tafel gaan zitten wat je wil. Maar er zullen wel clubs in jou geïnteresseerd moeten zijn en daar zou je dan een keuze uit moeten maken. Tegelijkertijd, hè, de competitie is net twee dagen afgelopen, dus het hoeft ook niet binnen nu in een uur. Nee, dat is ook weer zo. Maar ja goed, het moet wel gauw duidelijk worden. En misschien is er ook bij Ajax wel dan weer belangstelling dat Frank de Boer de rekening mee houdt... dat een aantal spelers ook weer vertrekt en dan kan Jansen daar misschien weer inschuiven. Ja, die kans is natuurlijk altijd aanwezig. Want als je kampioen wordt in Nederland... dan zijn de Europese clubs die, uh, die is goed naar je komen kijken hoe dat toch mogelijk is... en welke goede spelers je dan allemaal hebt. Ze zeggen bij Ajax dat ze echt hun best gaan doen om dat allemaal bij elkaar te houden... en willen eigenlijk drie, vier versterkingen halen... om volgend jaar echt een duidelijk beter en breder team te hebben. Uh, of dat lukt vraag ik me af, want je zegt dat terecht. Er is natuurlijk wel belangstelling, niet alleen voor de keeper... voor Stekelenburg, maar ook voor Van der Wiel... En zo kan je er nog wel een paar noemen. Kijk, geld hoeft het probleem bij Ajax in ieder geval niet te zijn. Want na de verkoop van Suarez is er natuurlijk niet echt iemand gekocht. Dus uh, er staat nog wel wat op de bank. Nou, we gaan eens even kijken wanneer het uh, groene licht... of weet ik, uh, weet ik hoe dat heet, hoe dat dit doorkomt. Bas Dichler, dankjewel. Um, Ander nieuws nog even. Rob Wielaert heeft voor twee jaar bijgetekend... bij Rode JC, 32-jarige verdediger. Kwam vorig jaar op huurbasis over van Ajax. En daar loopt zijn contract komende zomer af. En Steve McLaren wil geen trainer worden bij West Ham United... dat zondag uit de Premier League degradeerde. In de Britse media werd McLaren gezien als de belangrijkste kandidaat... om de ontslagen Avram Grant op te volgen. McLaren werd het afgelopen seizoen bij zijn Duitse club... VfL Wolfsburg op non-actief gezet. Er is nog één bericht binnengekomen. De Algemene Rekenkamer heeft bezwaar aangetekend... tegen de manier waarop het ministerie van VWS de subsidies beheert... In zijn verslag over de uitgaven van de ministerie zegt de Rekenkamer... dat bezwaar aantekenen een zeldzaamheid is... en dat het instrument voor het eerst in jaren ook wordt ingezet. Beheer van de ruim 2 miljard euro aan subsidies door VWS is al jaren niet oké. Okay. Termijnen worden niet genoeg gehandhaafd, dossiers zijn onvolledig. En subsidiebesluiten worden te weinig onderbouwd, zegt de Rekenkamer. Het tweede ministerie met hardnekkige problemen is uh, naast VWS Defensie... Ook allerlei moeilijkheden. Overigens is het totaal aantal onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van de ministeries. in totaal gezien is het gedaald. Dat dus. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws om 13 over 12. De Rotterdamse PvdA-wethouder Schreier heeft zijn ontslag ingediend. Het kabinet geeft toestemming voor gasopslag onder het Bergenmeer. En vlak voor het bezoek van de Britse koningin Elisabeth aan Ierland is een bom onschadelijk gemaakt. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zometeen even met Matthijs van Nieuwkerk... die vanavond de duizendste aflevering van De Wereld Draait Door presenteert. In het mediaforum bloggen Joost Niemuller en vrijdenker Henk Westbroek. En het gaat onder meer over de documentaire... die gisteren op, uh, over de jarige prinses Maxima op tv uh, was te zien. In de film kregen we gisteravond een uniek kijkje in haar leven... Met haar man Willem-Alexander en de kinderen Amalia, Alexia en Ariane. Het is goed, voor papa we vergeten ook. Nee, het De uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicolaas. Ik zie je al staan. Goed zo. Ik hoor dat ik zo'n mooie stem had als jij. En in de Nationale Nieuwsquiz straks John Caprino, die komt uit Den Haag. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Striptekenaar Toon van Driel heeft een tekening die hij had gemaakt voor NuSport na twee uur moeten vervangen. De redactie zag niet de humor in van de afbeelding van een Ajax-fan... die met een erectie wacht om een derde ster getatoeëerd te krijgen. Het is voor het eerst in de drieënhalf jaar... dat Van Driel voor de site tekeningen maakt dat hem wordt gevraagd... Uh, uh, om die te veranderen. Van Driel laat via een tweet weten dat het nu een topsite is. We hoeven het niet altijd eens te zijn, zegt hij. Maar eerder had hij al wel zijn verbazing uitgesproken. Meest verschrikkelijke spreekkoren, vechtpartijen overal... maar piemeltje mag niet. De Amsterdamse zender AT5 is trots op de kijkcijfers... van de huldiging van landskampioen Ajax. Van iedereen die in Amsterdam naar de tv keek, stemde 40% af op AT5. Heerlijk om als stadzender even alle zenders weg te blazen, zegt hoofdredacteur Ton F. van Dijk op de eigen website. Die site werd overigens ook veel meer bezocht dan normaal, maar de 267.000 bezoekers leverden geen record op. Dat was toen een asielzoeker zichzelf op de dam in brand stak. Nog meer kijkcijfers. De eerste uitzending van Knevel en Van der Brink is redelijk bekeken met 834.000 kijkers. Het zijn er 6.000 minder dan Paul en Witteman vorige week maandag trokken. Best bekeken was de documentaire over Prinses Maxima met 2,6 miljoen kijkers. Vanaf vandaag is een Turkse versie van Kieskompas in de lucht. Al Jazeera komt met dit hulpmiddel voor de Turkse parlementsverkiezingen. Die zijn op 12 juni. Kieskompas is vijf jaar geleden ontwikkeld door de politicoloog André Krauel. Dat het kompas bij Al Jazeera is ondergebracht komt omdat Krauwel geen Turkse mediapartner kon vinden. Hij wijt dat aan het gepolitiseerde politieke klimaat in Turkije... en de vervolging van journalisten daar. Gisteren hebben we al gemeld dat overwogen wordt om adres onbekend... van Radio 2 te verplaatsen naar Radio 5. Inmiddels is een petitieactie gestart om het programma te behouden voor Radio 2. Onder meer via Twitter wordt opgeroepen om de actie te ondersteunen. Een van de argumenten om te ondertekenen is dat het nieuwe uitzendtijdstip op vrijdag tussen 12 en 2 is. Onder werktijd dus. Ja, en dan luistert iedereen natuurlijk naar lunch. Gratis krant Metro is vandaag met een speciale editie gekomen met als gasthoofdredacteur Lady Gaga. Ze was voor een dag de baas over alle internationale Metro-edities. Haar rechterhand voor het vullen van de krant was de Nederlander Jeroen Engelen, die een internationale wedstrijd had gewonnen. De BBC deed verslag van het moment dat Jeroen een brief aan Gaga voorlas en zij was tot tranen toegeroerd. En van de schreeuwende fans, een Nederlandse competitionwinner read Lady Gaga een letter van adoration. Ik weet het veel om te vragen, maar ik herinner me. Prompting tears voor tomorrow's paper editor, whose editorial begint. Dear monsters, let your identity be your religion. Ja, Lady Gaga, die haar fans dus Monsters noemt. Jeroen Engelen hebben we vanuit Londen aan de telefoon. Daar werden die Metro-edities samengezeld. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel nog eens even hoe die ontmoeting was met de grote Lady Gaga. Ja, Lady Gaga die, die kwam drie kwartier te laat. En uh, toen gaf ze iedereen aan de hand en toen zei ze dat ze andere werktijden had. <laughs> en uh, dus we begonnen met een grapje, zeg maar. En uh, nou ja, toen gingen we met z'n allen aan tafel zitten. En uh, toen zei ze, let's get started en... Uh, ja, het, het was zo vreemd, want uh, ik kreeg ook meteen een knuffel en zo. En ze was heel aardig en echt helemaal zichzelf. En uh, ja, toen zijn we aan de slag gegaan. En uh, we kregen uh, in de eerste ronde kregen allemaal vragen. Die waren vooral gericht naar Lady Gaga. En uh, ze vroeg steeds aan mij of ik uh, het met haar eens was. En dat ik ook uh, gewoon uh, in mocht springen als ik iets uh, wilde zeggen. Ja, dus, uh, en, en was het wat jou betreft Ja en Amo? Of heb je ook nog wel een beetje kritiek geleverd? Uh, nou ja... Uh, ik ken haar natuurlijk vrij goed, omdat ik me echt heel erg uh, in haar heb verdiept uh, de afgelopen jaren. Dus uh, grotendeels ben ik het uh, wel met haar eens. En uh, nou ja, toen vroeg ze ook op een gegeven moment uh, why, dus waarom ik het met haar eens was. En toen klapte ik een beetje dicht. En toen pakte ze mijn hand vast en toen zei ze van, it's oké. Okay, en toen kon ik wel mijn woordje doen. Dus, uh, ja. Ja. Ja. Uh, maar zij, zij was echt ontroerd ook door jouw brief, hè, geloof ik. Ja, klopt. Ze vond het zo mooi en ze moest huilen en uh, ik had dan nog een cadeau meegegeven. Dat was een, uh, een unicornketting en die heeft het de hele dag uh, omgehad hier in Londen. Dus er dus is ook overal te zien op paparazzi's foto's met mijn ketting om. Nou, echt gewoon helemaal geweldig. Ja. Hey, en Jeroen, die krant die ligt hier nu voor mij, hè? Die, die metro. Wat is, wat is nou jouw invloed geweest? Wat, wat, als ik, welke pagina moet ik overslaan om te zien nou, dit, is, dit, is, dit heb ik erin gekregen? Nou, er staat een intro tekst in van Lady Gaga. Ja. Uh, die vooraf gaat uh, als de krant begint. Uh, daar hebben we samen aan gewerkt bij die tekst. Je ziet ook op de foto naast ze, zie ik, hè? Ja. En verder staan er ook nog uh, staan er wat vragen in. Die uh, via, een, uh, een wereldwijde, uh, uh, via een wereldwijde poll zijn, zeg maar, op vragen rondgegaan van fans aan Lady Gaga. En die hebben wij beantwoord. Dus er staan vragen in, zoals uh, wie zijn je helden? En, uh, en hoe zie jij een wereld zonder oorlog en dat soort vragen allemaal, die ja. hebben wij ook samen beantwoord. En verder uh, is het gewoon echt het beeldmateriaal waar we beslissingen over hebben gemaakt ja. en hoe het eruit ziet. Want er is heel veel al voorgelegd uh, door de Metro zelf. Dus uh, ja, we ja. vonden het heel goed eruit zien en uh, eigenlijk is het alleen maar het textuele inhoud die we hebben mogen veranderen. Ja. Hey, en, en er komt ook een vervolg, hè? want ze heeft jou gevraagd om uh, een cover voor, voor een van haar albums te ontwerpen. Ja, voor een van de singles, dat klopt. Voor de singles, oké. Okay. Uh, goed, dan nog. Dat is natuurlijk prachtig. Ja, ja. Oh, dat is uh, supermooi. <laughs> heb je al een idee wat het gaat worden? Nou, ik weet nog niet over welke single het gaat. Op dit moment heb ik contact met het management. Dus het is even afwachten. Ik ben nu nog in Londen, dus uh, wanneer ik thuis ben, denk ik uh, meer te horen. Maar je hebt wel je 06-nummer gegeven. Hè? Ja, ja. In alle consternatie, <laughs> dat je dat niet vergeten bent. Nou, goed verhaal, man. Uh, jij kan uh, op uh, verjaardagsfeestjes, uh, heb je wat te vertellen? Ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Eh, bedankt dat jij van de telefoon wilde komen. Oké, okay, graag gedaan. Hoi, hoi. Hoi. De tweeling die al langer procedeert tegen Facebook... stapt naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. De Winklevoss-broers zeggen dat zij het idee van Facebook hebben bedacht. Facebook-baas Mark Zuckerberg zou het vervolgens van deze twee hebben gestolen... toen ze studiegenoten waren op Harvard. De tweeling had in hoge beroep gevraagd om een schikking... die ze eerder met Facebook hadden getroffen te vernietigen. Maar dat verzoek werd opnieuw afgewezen. Ze willen meer hebben dan de afgesproken 65 miljoen dollar... aan aandelen en contanten. Dan is hier de laatste vraag de handvraag. De Beatles blijft blokken. Het mediaarchief. Ja, afgelopen weekend sprak Frankrijk, maar eigenlijk de hele wereld... over de vermeende misstap van Dominique Strauss-Kahn... in een New Yorkse hotelkamer, de IMF-topman. Dat deed ons denken aan een Amerikaanse tv-dominee... die in februari 1988 huilend een bekentenis aflegde... over zijn seksuele escapades met een prostituee. Dat was toen wereldnieuws, omdat deze Jimmy Swaggart... want daar gaat het over, altijd voorvechter was geweest... van christelijke normen en waarden. Eerst de strenge Swaggart, zoals we hem tot februari 1988 kenden. I never saw my mother in a pair of shorts in her life. I never saw my wife in a pair of shorts in her life. Never. This is a dirty, wild, rotten, profligate, evil, wicked, obscene age. Sex is the hottest commodity on the merchandise march today. And if preachers behind pulpits would give God's method for sex, which is no sex until marriage. None. No sir. You'd be surprised the heartache it would save and the problems it would save. And no sex outside of Mary. Maar ja, goed, toen was er dus dat akkefietje met die prostituee... en toen moest Swagger toch wel door de knieën. Hij vroeg God en zijn familie om vergiffenis. I have sinned against you, my Lord. And I would ask that your precious blood would wash and cleanse every stain until it is in the seas of God's forgetfulness. Ja, Jimmy Swaggart in 1988. De tv-dominee kwam in 1991 trouwens opnieuw in opspraak... vanwege uitspattingen met een prostituee. Tegenwoordig leidt Swagger nog steeds zijn eigen gemeenschap... en verdient na verluid miljoenen dollars... met zijn radio- en tv-optredens en zijn website. Lunch met Jurgen van den Berg. Vorige week won het programma al de nipkoffschijf. Vanavond is het opnieuw feest bij De Wereld Draait Door... want dan vieren ze daar de duizendste uitzending. Van harte gefeliciteerd, Matthijs van Nieuwkerk. Dankjewel. Word je eigenlijk al moe van al die champagne? Eh, uh, nee. Nee, bovendien, ik heb nog geen champagne gezien. Nou, dat zal het <laughs> misschien gebeuren. We willen de Nipkofschijf waren we zuinigjes. Ja, ja, dus dacht ja. We, we moeten nog even de prijsuitreiking is pas, uh, pas volgende week. Ja, en, en je dacht, die duizendste komt eraan, dus ik moet, daar moet ik ook uh, voor in conditie blijven natuurlijk. Nou ja, de duizendste, de, de, dat is wel langer. Die Nipkofschijf was een grote verrassing. En die duizendste, daar willen we iets moois van maken. Dus uh, inderdaad, zorg dat ik fit ben. Staat in het teken van Willem Duis. Waarom spreekt hij jou zo aan? Nou... We dachten, uh, voor de hand ligt misschien als je die duizendste uitzendingen hebt om terug te kijken of, of uh, uh, ja, goed, dat, dat kan. En ik miste Willem Duis in alle, alle verhalen rond de kanons die nu worden opgericht rond 60 jaar Nederlandse televisie. Ik kwam zijn naam zo weinig tegen en ik heb zulke ontzettend goede herinneringen aan hem, persoonlijk. En ik ben iets ouder dan de rest van de redactie. Dus ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moest een beetje het voortouw nemen in dit initiatief. En ik vind ook dat wij een beetje schatwichtig zijn, alhoewel... de verschillen veel groter zijn dan de overeenkomsten aan zijn programma Voor de Vuistweg. Ja. Leg dat eens uit, want hij heeft het eigenlijk weer gemodelleerd... een beetje naar de Amerikaanse talkshows. Hè? Ik geloof dat Johnny Carson voor hem altijd een groot voorbeeld is geweest. Ja. Um, hij vierde dus zijn triomf in de jaren zeventig. Nou, je zegt het al, een deel van jullie publiek zal, uh, zal daar toch even bij na moeten denken. van Wie was dat dan ook alweer, Willem Duis? Zeker. Maar, zeker. Maar, wat, maar waar zitten de overeenkomsten dan bijvoorbeeld? Nou, kijk, toen ik... Ja, het is misschien een beetje een kinderachtig verhaal... maar toen ik op een latere leeftijd presentator van het televisieprogramma werd. Toen dacht ik, jeetje, ik moet het, dit vak gaan leren. Ik had er blijkbaar talent voor, maar ik, ik, ik geloof in die zin wel in een, in een begrip als vakmanschap. En ik dacht, ja, ik moet dit vak mij eigen gaan maken. En toen heb ik twee presentatoren gekozen die toen nog uh, veel te zien waren. Waarvan ik dacht, nou, tussen die twee polen moet ik mij proberen te gaan bewegen. En dat was Max Smeets aan de ene kant en Felix Rottenberg aan de andere kant. Maar eigenlijk... ...dacht ik bij veel wat ik deed aan Willem Duis, die niet meer te zien was... ...maar waarvan ik dacht, ja, het gemak van spreken... ...het enthousiaste wat we hij wel kon hebben... Uh, uh, ...het improviseren wat hij deed... ...dat programma heette natuurlijk niet van niks voor de vuist weg... ...ja, ik, ik voelde me daar op een of andere manier wel verwant mee... Ja. ...meer is daar niet... Dus dat, dat was toen, bij het, laten we zeggen, aan het begin van de wereld, was dat een soort referentie. Dat zou het moeten worden, zoiets. Nou, dat gaat te ver. Maar eenmaal bezig met het programma, en je ziet wel eens het fragment terug. En je hebt het met je ouders nog wel eens over televisie van vroeger. En toen dacht ik, ja, die Willem Duis dat was eigenlijk, eh, nogmaals, de verschillen zijn groter dan de overeenkomsten. Maar het is wel iemand waar ik verwanschap met voel. Ja. Ja. Laten we even een klein stukje luisteren, Willem Duijs uh, uit de goede oude tijd. Uh, dan even nog van jou horen waarom dit dan zo goed is. Dames en heren, we hebben in de loop der jaren al heel wat wereldberoemdheden... in dit programma gehad van de popscene. Nog maar twee maanden geleden, een man als Ringo Starr vroeger, Gilbert O'Sullivan. We hebben nu werkelijk een der allerbelangrijkste artiesten... van dit moment in ons midden. En ik ben er ontzettend trots op, omdat ik bovendien erg prachtig vindt wat hij schrijft. Ik hoef maar één woord te zeggen. De man van de merkwaardige brillen en de mooie composities. Elton John. Well, apparently, Elton, they know you and they love you in this country. <laughs> I'm not so sure about that. <laughs> <Ja>. <laughs> mooi, mooi om terug te horen. Ja, hey. we gaan het vanavond ook laten zien, dit fragment trouwens. Oh, nou, dat is ook heel toevallig. Uh, nee, maar wat hij ook doet is, is die gast ook wel lekker pamperen. Gewoon, nou, geweldig allemaal. Dat, dat hoor ik jou ook wel eens doen. Ja, ik kan ook enthousiast zijn. En dat is altijd verdacht blijkbaar. Ik moet me er altijd voor excuseren. Maar ik kan soms zelfs een cheerleader zijn bij sommige uh, gasten die we aankondigen, ja. En waarom niet? Ik ben soms enthousiast. En uh, ik dacht dat hij niet al te veel loog over de Elton John op dat moment in zijn carrière Nee, zeker. Joost Swagemans even vanmorgen in de Volkskrant. Uh, Martijn staat handenwrijvend in het leven. Ja. Wat zal ik daar nou eens op zeggen? Ik heb, uh, ik, ik heb, uh, ik heb geboft en ik heb het naar mijn zin. Ja. En ja, ik bedoel, dat is ook misschien de overeenkomst met Duitsland... want daar hoor je toch eigenlijk dat het misschien wel meer hobby is dan werk of zo. Hij heeft er lol in. Nou, ik vond het wel een vakman, moet ik eerlijk zeggen. Maar je, je kan weer ook lol... Ja, het, het is niet verboden om ook nog heel veel plezier in je werk te hebben natuurlijk. En ook nog vakman te zijn. En dat vond ik hem wel heel erg. En hij heeft... Ja, hij, hij, muziek was natuurlijk zijn wereld. En voor mij is dat een, een, een belangrijke bijzaak, ook in ons programma. Ja, en hij had daar zo zijn voor- en afkeuring in. En hij ontmoette natuurlijk ook... en hij werkte ook samen met op dat moment toch wel erg goede en grote artiesten. Ik kan me zijn, zijn plezier aan lol wel voorstellen, eerlijk gezegd. Ja, ja. Um, uh, nog even naar uh, de toekomst een beetje. Hè? Want uh, ik, ik begrijp dat jij bij onze vriend van 3FM Giel hebt gezegd... dat je uh, graag de stap zet naar Late Nights. Uh, nou... Ik, ik, er, er wordt mij wel eens gevraagd, is er een leven na de wereld door? Nou ja, de wereld door, daar kan ik ook nog heel lang mee leven, hoor. Maar eh, iets waar ik altijd wel een oogje op heb gehad, en nog wel heb... is een, is een ander tijdstip op de avond. En dat is later op de avond, maar daar is uh, ja, in, nu bij de publieke omroep helemaal geen ruimte voor... want Paul en Witteman doen het hartstikke goed. En die moeten daar vooral ook blijven en die, die gaan het voorlopig mee door. Dus daar, dat, dat is niet aan de orde, dus dat is ook niet iets waar ik woelend van wakker lig, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is wel iets waarvan ik dacht, nou ja... Als, er, als ik nog iets anders zou willen doen, dan zou ik dat timeslot, wat op een of andere manier een aantrekkingskracht op mij heeft, eh, graag eens bespelen. Paul Witteman hadden het er afgelopen vrijdag in hun laatste uitzending nog even over. Laat, laten we daar nog even naar luisteren. Ik, zou, ik twijfel tussen Eva Jinek en misschien ook wel Jojanneke, die nu bij Poont werkt. Dat, dat, dat, dat zouden eventueel kandidaten kunnen zijn. Paul Welke man zou jou mogen opvolgen? Matthijs uh, van Ja, Jeroen werd om, om een of andere reden gevraagd om een vrouwelijke opvolger te noemen. Uh, en Paul Witteman kwam dus inderdaad met, met jouw naam op de proppen. Ja. Nou, dat is, dat is mooi. Zou dat trouwens in een duo kunnen? Of, of ben je toch een, een, een, uh, iemand die dat maar hinderlijk vindt, zo'n co-presentator? Nou, ik, ik, ik heb nog iets veel hinderlijkers en ook iets veel leukers. Het is natuurlijk een tafel, en dame. Uh, dus ik doe het, ja, ik doe het alleen. Ik breid het alleen voor aan de tafeldame. En heer mag doen later wat hij wat wil. Maar ik, ik denk niet per se aan een programma als Pauw en Witteman. Want dat is gewoon dat is hun programma. Met hun toon en hun uh, kwaliteit. Ik denk misschien aan een programma wat meer... ...iets met mijzelf te maken heeft. Ik, ik, ik ben daar ook niet helemaal over uit... ...als het gaat om, uh, om, om wat ik precies op de late avond wil doen. Maar Paul Witteman is gewoon Paul Witteman. En daar, uh, als dat stopt, dan stopt dat programma gewoon. En dan moet er volgens mij weer iets nieuws bedacht worden. Ja, maar ben jij dan nog bij de publieke omroep om dat gat in te vullen? Ja, dat weet ik ook niet natuurlijk. <lacht> ja, bij de concurrentie zitten ze natuurlijk handen wrijven te wachten... ...van als die van Nieuwkerk een late night talkshow wil, laat hem maar komen. Ja. Nou ja, wat moet ik daarover zeggen? Voorlopig uh, ga ik volgend seizoen de Wereldrijd doormaken. Dat is ja. een ding wat zeker is. Ja. En vanavond de duizendste. Uh, ja. Veel plezier vooral vanavond. Nou, dankjewel. En bedankt dat je van de telefoon wilde komen. Oké. Okay. Dat was uh, Martijs van Nieuwkijk. Dus vanavond een feestje daar. Uh, vanaf half acht op uh, Nederland 3. Zometeen het Media Forum. Dat doen we met uh, Joost Niemuller en Henk Westbroek. Eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Voor het eerst in jaren heeft de Algemene Rekenkamer bezwaar aangetekend... tegen de manier waarop een ministerie geld uitgeeft. Het gaat om volksgezondheid, welzijn en sport. Beheer van de ruim 2 miljard euro aan subsidies door VWS is al jaren niet op orde. Het kabinet geeft toestemming voor grootschalige gasopslag... onder het Bergermeer in Noord-Holland. Het gaat om opslag in een aardgasveld ten westen van Alkmaar. Minister Verhagen had al eerder aangekondigd dat hij toestemming wilde geven... voor de opslag onder het Bergermeer. De Rotterdamse PvdA wethouder Schreier heeft zijn ontslag ingediend. Gisteren was zijn positie onhoudbaar geworden nadat de PvdA in de gemeenteraad zijn partij zijn aftreden had geëist en de overige wethouders zeiden het vertrouwen in hem op. Er was een conflict over bezuinigingen. En Ajax wil middenvelder Theo Jansen overnemen van FC Twente. Jansen mag weg voor een gelimiteerde transfersom van 3 miljoen euro en Ajax is wel bereid om dat bedrag op tafel te leggen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is inmiddels een stuk droger geworden en ook de zon is op enkele plaatsen al doorgebroken. De actuele temperatuur ligt rond een graad of 14. Nou, vanmiddag is het weerselend bewolkt met vooral in het zuiden de meeste ruimte voor de zon. In het noorden daar blijft het bewolkt en kan af en toe nog een beetje motregen vallen. Nou, de middagtemperatuur die loopt uit van een graad of 15 aan zee tot 18 à 19 graden in het zuiden van het land. De wind die komt vandaag uit het zuidwesten tot westen. is matig, windkracht 3 tot 4. Op het IJsselmeer en aan de kust Daar staat een vrij krachtige wind, windkracht 5. Morgen woensdag dan begint de dag eerst grijs, plaatselijk ook met mist. Maar overdag breekt op veel plaatsen de zon door en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 21 graden. Donderdag is er weer meer bewolking en kans op een bui. Maar de dagen daarna wordt het zonniger en ook warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Knoppen Lunetten 5 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie. Daardoor zijn er bij Knoppen Lunetten twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met journalist en blogger Joost Nieuweler, Gezondheid. Dank je wel. En Henk Westbroek, vrijdenker, presentator en zanger ook. Uh, welkom allebei. Uh, eerst even naar het portret gisteravond van Maxima. Goed bekeken, 2,6 miljoen kijkers. 40ste verjaardag viert ze vandaag. Um, de NOS heeft die documentaire uitgezonden. Maxima Portret van een Prinses. Joost, wat hoor je ervan? Uh, ik heb de helft gezien, hè? dus uh, misschien heb ik alles gemist. Maar uh, ja, uh, uh, uh, ik vond het even in elkaar zitten wat ik zag. Uh, het liep lekker soepel door. Uh, maar je hebt dus voortdurend uh, het gevoel van. Uh, wat krijg je niet te zien? En aangezien ik daar van tevoren al een beeld van had. Hè, er was uh, uh, bij Pauw en Witteman, daar zat. Uh, ik zit even te kijken. Dominique ja, van der Heijden. De en die, de die, de die gaf al een beetje een beeld van. dat uh, ze eigenlijk niet goed kon vertellen wat er allemaal was uitgehaald en door wie. Hè? Er was een jaar gefilmd, daar is van alles uitgehaald. Dus je wordt voortdurend uh, lekker gemaakt met uh, de bekende technieken... die er tegenwoordig zijn, hè? dat je uh, iemand een microfoontje op doet... en van ver af filmt, en dan krijg je dus een gevoel... alsof je heel dicht bij iemand in gesprek zit, alsof het heel close is. Het zijn eigenlijk alleen maar de intro introductiegesprekjes. Soms wel interessant om te zien, dus ik ben niet helemaal negatief erover. Maar ja. uiteindelijk... Uiteindelijk weet je niks. Zij Ze zegt trouwens niet dat er censuur is uh, gepleegd of zoiets. Nee, hè? Maar dat, ja, maar dat is natuurlijk maar een woord. Hè? Kijk, uh, zij zei van: uh, je, mag, uh, je, je mag alles vragen wat ik uh, wilde, maar ik, ja, je vraagt natuurlijk niet alles. En dat bleek ook gelijk al uit de interviews die ik zag. Ik bedoel. Uh, ja, het, ik noem maar wat, het ging dan over micro-krediet. Uh, ik moet zeggen dat na nou alles wat ik erover gehoord, nog steeds niet precies weet wat dat is. Dus oh, dat ik je wel dat zou, het zou een goede vraag zijn aan Maxima: van, uh, waar, waar dient micro-krediet voor en, uh, en, en waarom is dat goed voor ons? Maar die vraag werd niet gesteld. Het ging gelijk over iets wat ik ook niet wist, uh, uh, maar dat heet misschien wel, financial inclusion, want daar zit ze tegenwoordig op. En het over het verschil tussen die twee, terwijl ik dus nog niet eens precies begrijp. Maar uh, waarom is. we al dat geld in die uh, bodemloze put moeten storten... wat volgens mij microkrediet is. Maar... Henk, Henk, wat zou jij maximaal vragen als, jij dat, als je die film had mogen maken? Ik, uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik de film niet zou willen maken... Want uh, ik ben republikein en behoor derhalve tot de meerderheid van de Nederlandse bevolking die gisteren niet gekeken heeft. En dat is een principe kwestie. Ik vind een zeer beminnelijke vrouw en ze is hartstikke knap en ze kleedt zich leuk en uh, ze geeft micro kredieten weg en dat zijn kleine kredietjes. Dus als je naar de bank gaat wil je vaak een ton hebben, maar in derde wereldlanden wil je dan een tientje hebben of twintig of euro. Dat vinden die mensen veel en dat wordt dan geleend. Trouwens tegen een hogere Rente en je kunt beleggen in banken die micro-kredieten weggeven... en die maken een zeer groot rendement. Het is dus niet, het is dus niet allemaal zo, mm. uh, zo, zo belangeloos het lijkt. Maar, ik, maar als, als een zou je ik juist zeg, misschien een goede vraag kunnen stellen aan haar. Nou ja, het, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat... Uh, uh, ik, ik, aan de ene kant ben je natuurlijk altijd nieuwsgierig... Naar of die mensen uh, die zo hoog zijn ook poepen. En, uh, of, die, en, en of die ook wel eens uh, een, een huiselijke rente. Hebben de menselijke kanten van. En aan de andere kant zou ik wel een beeld willen hebben van hun politieke invloed, die er natuurlijk is. Want wat meneer Niemelen zojuist zei, is natuurlijk helemaal waar. Uh, uh, als ze van jou of van mij een portretje zouden maken, kunnen wij niet bedingen dat er, dat er in. Komt wat wij willen dat erin komt. En dat is zonder meer bedongen. En dat betekent dat zo'n zo portret per definitie een, een hagiografie is. Een moeilijk woord voor iets wat erg vleiend en, en liefdevol is. Want kritische vragen, ja, dat wordt dan een beetje, die worden er gewoon uitgeknipt. Dus als ik al wat zou willen. Vragen, zou, ik het, uh, uh, uh, zou het antwoord er toch uitgeknipt worden als het een vraag al niet was? Ja, nou ja, goed. De vraag, kijk, de, de, jij zegt eigenlijk, de zelfcensuur begint al bij de, bij de vragensteller dan, kennelijk. Die, die misschien wel bedacht heeft van, nou, dit is misschien een handig onderwerp, maar dat ga ik maar niet aan de orde stellen. Hoewel het ging trouwens wel over die villa en zo, begreep ik, in Mozambique. Ja, nou, dat zat er net in die helft die ik niet heb gezien. Maar. Uh... Ja, kijk, ik denk inderdaad wat heel belangrijk is... is inderdaad de vraag die ik zou hebben... wat, wat is de politieke invloed van zo iemand? Hè? Uh, en uh, daar, daar zou op doorgevraagd moeten worden. Er werd dan bijvoorbeeld gevraagd van... Uh, hoe ben jij ooit uh, um, als uh, Maxima nog niet de echtgenote van... Uh, in, in het bankwezen gestapt? En toen zei ze ja... Uh, eh, wel in de commerciële wereld, maar wel met een idealistische insteek. Eh, punt. Ja. Kijk, op dat moment begint voorheen. Begin, begin, begin, begin de, de, de vraag. Van... Want ik heb nog nooit een, bank, een bankier gehoord die niet met een idealistische insteek. En we hebben het nu niet over meneer Kraus. Uh, uh, in er de kiezer stond natuurlijk. Hè. Ja. En, en, en, het, en het is natuurlijk, als ik zo vrij mag zijn, dat woord uh, in ncv zender te gebruiken: puur getijsenbankiers. Het, is, uh, het zijn, het zijn wel een enkele goede ja. dagen later. Hoor. Je mag nooit generaliseren, dan ja. doe ik dat in dit geval graag. Maar zij, zij wilde ook een uh, beetje naar voren komen als, als, als zakenvrouw. Dat vindt ze kennelijk belangrijk. Uh, ja, en dat is, uh, dat is ook uitstekend gelukt. Het, heeft wel iets, het is wel een beetje een algemene teneur die ik hier zie in de media. Volgens mij steeds meer. Dat is het libellenmodel. Dat zie ik werkelijk overal nu wat, wat is het libellenmodel? Dat, dat moet positief zijn... Het moet vrolijk zijn. Er moet een, een quasi-persoonlijk element in zijn. Dat wil zeggen alleen positief en vrolijk. En, en het moet uh, hapklare brokken zijn. En uh, dat zie ik tegenwoordig in de, opzij. Ik zie het in de Volkskrant. Ik zie het dus uh, bij de NOS. Ik zie het werkelijk overal En dat komt voor uit wanhoop. Uit Want iedereen is zijn lezers en zijn kijkers aan het verliezen. En te denken van nou, de libellen, daar wordt veel naar gekeken. Dus we gaan de libellen nadoen. Ja. En dat zie ik hier ook. Ja. Ik zag trouwens wel een prachtige foto in de zee van Erwin Olaf van haar Maart. Nou, het maar het is ook zo. een hartstikke mooie vrouw. Ja. En zij is natuurlijk een, voor veel... Nou, dat wordt ik, ook wel een beetje overdreven, nou ja, hoor, ik, vind ik. Ik, laatst, ik. heb ze lelijker gezien, ik weet niet maar waar ja. jij gewend bent. Maar, maar het is... Uh, uh, ik, vind er een, ik, vind het, ik vind het een mooie vrouw dat ja. jij dat overdreven vindt. Ja, dan je moet je jij Een beetje weten. grof in het gezicht. Ik, nou, ik vind het, uh, ja, grof in het gezicht. Oké, okay. <lacht> uh, ja, zo kijk ik niet naar vrouwen, <lacht> maar... Uh, Laten we het even over <lacht> stroeskaan, over vrouwen. Uh, ja, een beetje raarbruggetje dit. Nee, hoor, er zijn er een hele oh, hoop die ik lelijk okay. vind. Het geldt voor mannen trouwens net zo. Maar ik vind haar echt een... Ja, okay. Ik bedoel dat jij er lelijk vindt, dat is je goed recht. Nou, is... Oh, sorry, grof in het gezicht. Ja, lelijk gaat ik vind ver. haar een leuk figuur <laughs> hebben. En ze ziet er... Ik vind haar een aangenaam, lachend gezicht hebben. Zullen we het even ja, over die strouskanen hebben nog? Want dat is ook een verhaal, zeg. In, in handboeien door het flitslicht... komt de Volkshand vanochtend. Uh, het gaat over de IMF-topman... die in Amerika publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld. In Frankrijk gaat, er, gaat het er allemaal wat discreet aan toe. Even luisteren. De zaak tegen Dominique Strauss-Kahn begint steeds meer op een aflevering van Law and Order te lijken met het kamermeisje tegenover de beroemde politicus. De Franse schrijfster Tristan Banon gaat hem alsnog aanklagen wegens ongewenste intimiteiten. Strauss-Kahn zou haar tijdens een interview in 2002 hebben aangerand. Ze vertelt in 2007 voor het eerst over het voorval en de naam Dominique Strauss-Kahn wordt dan nog weggepiept. Moi c'est... avec okay, qui ça s'est très mal passé. Voilà, c'est ça. C'est in Amerika wordt geen detail achtergehouden over deze zaak. Goed of slecht? Ja, kijk, Amir, ik, ik, ik sta er een beetje dubbel in. Want aan de ene kant hoor je dan dat men zo discreet is in Frankrijk... dat als een mevrouw eh, zegt eh, eh, dat zij aangerand is... dat de naam van het, eh, eh, eh, die zij noemt wordt weggepiept. En dat vind ik niet goed. Aan de andere kant... Ja, in Amerika uh, is dat bij iedereen zo en het valt ons pas op omdat zo'n hoge degelijke bankier, bankiers hebben toch iets van degelijkheid en uh, uh, uh, ineens uh, een, een wellicht een onaangename karaktertrek zou kunnen hebben om het maar eens heel mild te formuleren en zeggen: maar, oh, hij is al veroordeeld, maar dat gebeurde bij Nixon net zo. Ik bedoel, alles in is in Amerika in de openbaarheid. Ik vind dat zelf wel eens wat te ver gaan, uh, maar uh, uh, uh, anders dan bij ons is vrijheid van meningsuiting daar uh, zo'n hooggoed dat op het moment dat je zegt, kunnen we daar iets discreter mee omgaan, uh, uh, uh, uh, iedereen ja. tegen je te koop loopt. En dat, ja, het is Amerikaans... Ik vind het zelf niet aangenaam. Maar aan de andere kant, het, heeft, het, is, aan, het is ook wel eerlijk. Ja. Joost, in Frankrijk, uh, Sylvain Evumenko heeft daar een, een column over geschreven. Die ja. zegt van, uh, die, die richt een beetje zijn pijl ook op de Franse pers. Hè? Want over die Strauss-Kaan -Ka was bekend dat hij, nou ja, jagen weet ik veel. Maar goed, dan hoef je dit allemaal nog niet te doen. Maar hij zegt de Franse media, die, die, die, ja, die, die, die, die, die bedekken dat ook allemaal een beetje. Ja. Ja, dat, dat, dat, daar was hij heel erg uitgesproken in. Nou goed, ik bedoel, hij kent de Franse media natuurlijk veel beter dan ik. Ik kan daar verder niet zo goed over oordelen. Alleen ik, uh, wat mij dan wel opvalt, is dat het toch wel een, een, een. Ik neem aan dat de Franse media net zo op de hand van de linkspolitiek is als dat hier in Nederland is. Uh, en wat je daar dus ziet, is de man is socialist. Uh, bijvoorbeeld die vrouw die we net uh, hoorden. Dat is mij of vrouw, ja, die schrijfster. Ja. Uh, haar moeder zat ook in een socialistische partij. En die heeft toen tegen haar gezegd van... De, breng het maar niet uh, uh, uh, voor de rechter. Oeh. Ga er maar geen zaak van maken. Ja, uh, dat soort dingen. Uh, en dat in een combinatie met media... die dan namen gaan wegpiepen. Aan de andere kant laten ze kennelijk in een programma... wel weer iets zien. Dus het is allemaal een beetje onduidelijk... wat ze laten zien en wat ze niet laten zien. Want iedereen wist en Frankrijk waarschijnlijk precies om wie het ging. Want anders dan piep je niet zo, vreemd iets weg. He, dus het is ook inderdaad van een engelooflijk. En dat God, wordt ook dubbel getwitterd of rondgeblokt op het moment dat het gebeurt. Het is een schijnheiligheid het, troef. Het is schijnheiligheid troef, ja. Uh, nog even over de complottheorieën. Want die gaan ook flink uh, over, het, uh, nou ja, over het web ook inderdaad. Uh, iedereen vindt er wel van, wat van. Wat, wat, wat, hij zou erin zijn, wordt gezegd. Door een alien, ja. Dat is, <laughs> uh, ja, complottheorieën, die heb je altijd. Mensen vervelen zich nou helemaal massaal en uh, uh, uh, misschien is hij wel onschuldig en misschien is het inderdaad zo de CIA en in samenwerking met Obama Sarkozy en, Sarkozy in, en niet te vergeten de marsmannetjes hebben dat georganiseerd dat <lacht> je, zou best jij gelooft daar niet zo in Joost nou ja ik, ik ben toch wel heel erg bezig met de vraag van wat is er nou precies gebeurd uh, en, en dat geldt bij al dat wat dat bevind ik Amerikaanse media echt geweldig Ik bedoel we hebben uh, de O.J. Simpson zaak dat was net zoiets weet je wel waar je ineens heel erg precies en het interessante is altijd, naarmate je meer van iets weet... des te minder begrijp je ervan. En des te onduidelijker wordt het. Dat vind ik vaak fascinerend aan dit soort zaken ook. Want ik kan me heel goed voorstellen dat hier iets, iets gebeurt... waar... Uh ik noem maar wat, zij op bepaalde signalen heeft gegeven... van ik vind jou wel leuk. En toen op een gegeven moment merkte welke kant het uitging... vond ze het ineens helemaal niet leuk. Ik bedoel, dat soort dingen wil je weten. Wat is er ja, werkelijk gebeurd? En dan komt het ook op de schildvraag aan. Ja. Maar ja, ik ben bang dat uiteindelijk... zal het wel weer met geld geschikt worden... en ja. het ergens ja. in de lucht hangen. Ach, en je moet natuurlijk ook niet vergeten... dat op het moment dat iemand van deze statuur... let wel wereldwijd zijn gisteren de beurzen gedaald. Met een waarde van enige miljarden, omdat die meneer wellicht zijn handen niet kon thuishouden. Maar die meneer is natuurlijk zo belangrijk, die meneer Strauss-Kaan, dat, dat eh, er gelijk een, een, een betaalde tegenbeweging komt. Er worden, er worden persboys in dienst genomen, een communicatiebureau. Die gaan het slachtoffer, het vermeende slachtoffer tot schuldige bestempelen. Die had erom gevraagd. Mm. Uh, uh, zijn verleden wordt schoongepoetst. Ik bedoel, en dat werkt vaak ook nog. Ik bedoel, meneer Lubbers is er toch een jaartje of dertig mee weggekomen in, uh, met, met deze Uit, handelswijze. Uiteindelijk, uiteindelijk niet. Die... Uiteindelijk nee. niet, maar hij is er lang heel erg mee weggekomen, nee. ook om wat meneer Niemuller zegt, omdat, uh, omdat dat vaak toch met de mantel der liefde ja. bedicht wordt. Maar goed, de wordt. kans dat deze man ooit nog president van Frankrijk wordt lijkt me, lijkt me, ook, lijkt me behoorlijk afgenomen. Nog één ding. Ik uh, weet maar nooit, want de, ze hebben wel eens presidenten gehad die openlijk minnaressen ja. en hun kinderen opnahielden die, op, die door de staatswegen betaald werden. En die waren erg Populair. Maar dat is misschien ja. weer stoer of zo, hè? Ja, is ja, dat, ja dat, is, dat is helemaal jouw gelijk. Dat <Verkrachten> is <lacht> iets minder stoer. Dan, <lacht> Ik ja, wil nog even ja, één, ja, ding, ja, één ding aan dat de orde helemaal... stellen. Het uh, gaat over Sipwinia, columnist van uh, Buitenhof. Die stopt daar per direct. Uh, en het verhaal is eigenlijk dat... Uh, ze hebben die columnist een beetje tegen het licht gehouden... en gekeken van uh, hoe wordt daarop gereageerd. En dan blijkt in de anderhalf jaar tijd dat hij daar zat... dat hij de minste respons heeft uh, gekregen. Misschien omdat hij het meest gelijk had. Kijk, uh, meneer Sipwinia... Is, is, is, is Werkt voor Elsevier. En dat blad lees ik ook. En het is een, een behoudende man. Maar hij heeft een zeer goede pen van schrijven. En hij zegt vaak. Schrijft vaak dingen. die moeilijk weerlegbaar zijn. Want hij is wel heel erudiet. Ja, feitelijk. Uh, en heel ja. feitelijk. Ja. Hè, twee weken geleden legde die uit. Dat wist ik helemaal niet. Dat, dat uh, uh, wat staat bij. Uh, bij, bij uh, mensen die, die, die, die, die huursubsidie hebben. leggen ze per jaar 6000 euro bij. En mensen die hypotheekaftrek hebben gemiddeld een kleine 4000. En ik denk, hè, dat kan toch niet? En, uh, uh, en dan rekent hij dat keurig voor. Oh. En dat is soms voor mij wel eens een eye-opener. En, en kijk, en het siert de goede man. Kijk, uh, dat als ze zeggen dat hij te saai is, want dat zeggen ze eigenlijk wat binnen dat programma bijna onmogelijk is. Want het is het saaiste programma dat er in heel Nederland ja, gemaakt Maar jij zegt behouden, behouden, maar uh, je kan het toch ook gewoon zeggen... hij is gewoon, hij, hij is gewoon een rechtse columnist. Ja. En we hebben Paul Cliteur gehad en Joshua Lievestro. die ja. zijn ook weg daar. Ja, ja. Dat kun je ook ah, allemaal je, mensen in de, in de, de, de rechterkant de, positioneren. Dan worden weg door voor Thomas van de Dunk vrijgemaakt. <laughs> ja, maar is dat, wat, wat vind jij daarvan, Joost? Nou ja, het is voor een deel heeft het wel te maken met... Uh, de, de, de, het effect van het internet waar, uh, waarbij je dus ziet... dat ik weet, ik blog veel en ik zie vaak waar krijg je reacties op en waar niet. Ja, er zijn stukken die worden veel gelezen, maar dan krijg je weinig reacties op, omdat die feitelijk zijn. Er zijn ook stukken met uh, ferme meningen waar je flink tegen de schenen aan trapt en dan krijg je honderden reacties. Maar goed, ik bedoel, het is de vraag wat je wil voor zo'n uh, uitzending. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind, ik vind die andere uh, columnisten van uh, Buitenhof. Uh, ik, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat die nou zoveel respons krijgen. Maar goed, goed uh, ja, maar wie zo, maar zou, je zou een goede. Wie zou een goede opvolger zijn? Nog even heel kort. Nou, Je moet iemand nemen die dus heel veel respons krijgt. Je moet een heel dom iemand nemen die hele domme dingen zegt... vol met obligate meningen. Dus ja, uh, van uh, de dunk zou ik zeggen. Van de dunk en jij? <lacht> Niet, niet echt heel recht, uh, nee, maar... Ja, nee, ik denk wel dat je moet kijken naar iemand die een beetje uit de re rechtse hoek komt... en die daar die misschien, uh, uh, misschien toch wat iets geprononceerder in kan zijn. Ik bedoel, uh, waarom niet een aan Spruit? Ja, zo, of dat zou een uh... hele goede zijn. Dank voor jullie bijdrage, Henk Westbroek, Joost Niemuller. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan gelijk door naar de andere kant van de tafel. Daar zit John Caprino, die is 70 jaar en uh, komt uit Den Haag. Welkom. Ja. U gaat meedoen aan de nationale nieuwsquiz. Uh, uw hobby's zijn naar de bibliotheek gaan. Ik neem maar natuurlijk het nieuws ook een beetje op duikt ja, en zo. We gaan eens kijken of dat een beetje beklijft allemaal. Ik doe mijn best. Uh, de te kloppen score is 35, dus dat, nou, dat is op zich te doen. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Het is kassa voor de kwakkellanden. De nationale nieuwswiss. We zullen moeten doen wat er nodig is uh, om te zorgen dat er geen rampen gebeuren. Portugal is going to have to be bailed out. Je geeft Portugal een lening en in ruil daarvoor kun je de duimschroeven aandraaien en kun je Portugal dwingen te bezuinigen. De bezuinigingen zijn een eis van de Europese Unie. Ja, de ministers van Financiën van de Eurolanden zijn uh, akkoord gegaan... met een noodlening aan Portugal. Hier is vraag 1. Hoeveel euro zal aan het noodlijdende land worden geleend? Ik dacht uh, 16 uh, miljoen. Nee, het is 78 miljard. Miljard. Dat is niet niks. Vraag 2. Een grote afwezige bij het topoverleg was dus IMF-topman Strauss-Kaan. De rechter in New York stemde niet in met een voorgestelde borgtocht... van een miljoen dollar... Hoe heet de gevangenis waar de van aanranding verdachte Strauss-Kaan... nu zijn rechtszaak moet afwachten? Dat is de beruchte gevangenis in Amerika? In New York, hè? In New York. Rikers prison. Hoe zei u? Rikers prison. Of prison. Ja, Rikers is het. Rikers, ja. Uh, 11.000 mensen zitten daar op elkaar gepakt. Komt trouwens ook voorbij, vaak voorbij een politie Rikers Island. Uh, voor Vraag drie, Portugal. Uh, voor Portugal was het nog even spannend of ze de lening wel zouden krijgen. In april waren er namelijk in een ander Europees land verkiezingen. En bij die verkiezingen behaalde een partij... die pertinent tegen de lening voor Portugal is, een grote overwinning. Uiteindelijk is die partij niet gaan meeregeren... en heeft ook dat land toegestemd in de lening. Over welk land gaat het hier? Finland. En dat is goed, die partij waren de ware of echte Finnen. Hè? Vraag 4. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Maar ja, voor de rest er uh, zijn nog veel dingen over. En, uh, ik sta overal voor open, dus uh, ja, na drie jaar Twente vind ik het wel uh, leuk geweest. Dat is Theo Jansen. Theo Jansen van FC Twente, hij uh, wordt in verband gebracht met een andere club, Ajax. Uh, vraag 5. Ajax heeft nu belangstelling dus voor Theo Jansen getoond... voor een gelimiteerd bedrag van hoeveel miljoen euro mag de middenvelder vertrekken drie, met Twente? 3 miljoen. 3 miljoen, dat is goed. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk heel simpel: wie bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik ben ambteloos en titeloos, noem mij maar gids. 3. Mijn beroemde verpleegster heeft asiel aangevraagd in Noorwegen. 2. Bijna elke dag vinden er bombardementen plaats op mijn land. Stop, Gaddafi. Dat is goed. Muammar Gaddafi. Uh, de reden is dat het internationaal strafhof uh, hem uh, wil uh, arresteren. Ze hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd voor. De Libische leider Gaddafi, uh, dat is inderdaad uh, goed. Uh, nog even de eerste misschien uitleggen. Hij bezit geen officieel ambt of titel. Hij wordt meestal als broederleider aangesproken. En buiten Libië wordt hij meestal kolonel Gaddafi genoemd. En uh, die rondborstige uh, verpleegster van hem... die werd ook in de Wikileaks documenten steeds naar voren gebracht... die heeft intussen politiek asiel aangevraagd in Noorwegen. Uh, komen we op uh, de factor 5. Dus dat betekent acht vragen goed zo meteen... om over de 35 punten heen te gaan.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 Vandaag luidt de stelling. Nederlandse ouders gaan goed om met hun kinderen. Het uh, nieuwste gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daar staat het gezin er goed op. Uh, ouders brengen meer tijd door met hun kinderen. Meer dan 30 jaar geleden. Uh, de meesten kunnen de opvoeding prima aan. En ze delen geen harde straffen meer uit. Wel zijn er door de crisis meer kinderen die in armoede opgroeien. De stelling straks. Nederlandse ouders gaan goed om met hun kinderen. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen naar nummer 0800-1101. U kunt naar onze website, www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de hashtag standpuntheckje. Mag je ook zeggen, trouwens. John Caprino nog steeds hier, 70 jaar uit Den Haag. Factor 5 zojuist. Um, als u dus acht vragen goed hebt... Komt u op 40? Maar liever nog meer vragen goed... want dan, uh, dan hebben die andere kandidaten daar moeite mee de rest van de week. Uh, nou, dat is de uitdaging eigenlijk. Acht okay. minimaal. We gaan kijken hoe ver u komt. 90 seconden de tijd. Als u een antwoord niet weet pas roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. Wie is in België benoemd tot formateur? Die Roepel. Dat is goed. Op de eerste eindexamendag... zijn bij welk comité ruim 5000 klachten binnengekomen? Langs. Is goed. Philips-medewerkers in welk land worden verdacht... van het omkopen van ziekenhuisdirecteuren? Eh, uh, ja. Zeg anders pas. Pas. Polen. De gemeenteraadsverkiezingen in welk Europees land zijn slecht verlopen voor de premier? Italië. Dat is goed. Hoe heet de Amerikaanse vastgoedmagnaat die toch geen presidentskandidaat wordt? Trump. Dat is goed. Welke beroemde boulevard in Londen is uren dicht geweest na een bommelding? Piccadilly Square. Nee, de mol. Hoe heet de voormalige president van Egypte die zijn excuses aan het Mubarak. volk wil aanbieden? Dat is goed. De Amerikaanse Space Shuttle met welke naam begon gisteren aan zijn 25e laatste reis. Endeavor. Is goed. De Tweede Kamer roept het kabinet op tot actie in de zaak van welke oorlogsmisdadiger? Uh, Faber. Dat is goed. Welke oud-voetballer gaat aan de slag als trainer bij Al-Wazir in Dubai? Maradona. Dat is goed. We de Rotterdamse pvda wethouder die is opgestapt. Schreier. Is goed. Wat krimpt door het gebruik van XTC? De hersenen. Dat is goed. Op welke snelweg mogen automobilisten vanaf vandaag... op bepaalde tijden 130 km per uur rijden? Uh, A12. Nee, dat is de A6. Opvarende van welke pechcruise zijn vannacht weer aangekomen in Nederland? Hoe heet dat uh, schip? Pas. Dat is de opera. Uh, in de wijk is dit weekend een nest met jongen vernield. Van welke vogelsoort? je waar? Dat is goed. De vader van welke presidentsvrouw heeft bevestigd dat zijn dochter zwanger is? Sarkozy? Ja, oké. Okay. Ja, ja um, dat is wel goed. Uh, ze heet Carla Bruni, hè? Ik weet niet, jury, rekenen jullie nog goed of niet? Ja, daar wordt geknikt. Uh, de vader van welke presidentsvrouw heeft bevestigd... dat, ze, Ja, in feite heet zij, denk ik, uh, toch ook wel mevrouw Sarkozy. Dus uh, goed, jullie rekenen nog goed, Carla Bruni. Hoeveel denkt u? Ik dacht dat het van tien. Tien? Het zijn er twaalf. Twaalf? Ja. Dus je zit op 60 punten. Gefeliciteerd daarmee. Dank u. Dat is een mooie uitgangspositie. Uh, we gaan kijken of dat standhoudt. U krijgt in ieder geval het normale prijzenpakket van ons. Maar als dit blijft staan, dan spreken we elkaar vrijdag weer. Goed. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Van de wiel bij de tweede paal. Daar gaat hij. Hier voor Ajax. Het is Siem de Jong. Die de bal bij de tweede paal, kan binnen tikken. Oh, hij zit er gewoon in een eigen doelpunt. Ai, ai, 1-0 nee, voor Ajax. Toch, hij doet wat terug. Het is 2-1 door het knal van Theo Jansen. En dan komt het antwoord wel heel snel. Naar Eriksen terug, naar de Jong. De Jong, de Jong. Doelpunt voor Ajax. Het lijkt me dat hij binnen is hoor. De derde ster. Radio 1. Na 7 jaar wachten is Ajax kampioen. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.